Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt warmer en warmer. Op veel plekken is het nu al rond de 30 graden en de temperatuur loopt nog verder op. Lokaal kan het vanmiddag 40 graden worden. Deze vrouw nam in Scheveningen al vroeg een duik. Ik dacht ik ga lekker vroeg op, dus ik heb eerst yoga op het strand gedaan... daarna een dipje genomen. Ja, het is gewoon lekker. Het is, uh, het is echt een stuk warmer dan je, dan je denkt. Even doorkomen, maar het is echt superlekker het water. Op het strand staan ambulance mensen klaar. Eén van hen is Timothy en hij heeft nog wel een paar adviezen. Zorg goed voor je verkoeling, zorg goed voor de hydratatie. Ja, je moet goed drinken. Uh, uh, mensen eten soms ook wel eens te weinig. Maar uh, zeker niet op het heetste moment lekker in de zon blijven zitten. Dat is misschien niet handig. Mijn. En in het zuiden van Frankrijk zijn gisteren 16.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden daar. Het is ook daar al dagen hartstikke warm en het vuur is nauwelijks te stoppen, zegt correspondent Frank Renaut. In een week tijd is daar inmiddels 15.000 hectare aan bos vernietigd, ten zuiden van Bordeaux inderdaad. Dat is meer dan in heel Frankrijk in heel 2021 aan bos verbranden. Er worden echt trieste records verbroken, ook hier op dit gebied. Gisteren was het in het gebied meer dan 42 graden... Dus dat maakt het stoppen van de bosbranden ook niet erg makkelijk. In totaal zijn er nu zo'n 32.000 mensen op de vlucht voor het vuur in Frankrijk. Ook in Italië, Portugal en Spanje zijn grote natuurbranden. En rond deze tijd staat er voor het eerst iemand in ons land terecht voor needle spiking. Het gaat om een man uit Georgië die op een festival in Den Haag één of meerdere vrouwen zou hebben geprikt met een naald... De organisator van het festival vertelde er vorige maand over bij Hart van Nederland. Gelukkig is die gozer wel gelijk opgepakt. Uh, een van de bezoekers heeft gesignaleerd. Ze hebben het aangegeven aan de beveiliging. Die heeft gelijk de jongen beetgepakt en aan de politie overgedragen. En... Weet jij hoe het met het slachtoffer gaat? Ja, gelukkig gaat het goed met haar. En wat ik begreep is zij, dus dat zij naar het politiebureau zou gegaan, wat hier ook in het Zuiderpark is. En daar uh, hebben ze haar verder onderzocht, daar hebben ze even gekeken. Ja, ze is ook gecheckt in het ziekenhuis, maar kon daarna gewoon weer naar huis. En het weer nog. Het wordt dus de heetste dag van de zomer tot nu toe. Veel zon en bijna overal boven de 35 graden. In het zuiden kan het wel 39 of zelfs 40 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Hey. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, -show. Hey, nee. We hebben één ding afgesproken. En dat is? We hebben het niet over het weer. Maar nee. wat, wat is het heet, hè? <laughs> v Vandaag niet meer, morgen weer. Ja, morgen weer. Ja, ik, ik heb er helemaal niks van. Het vindt wel wat, heb altijd. Ja. Ik vind ja, het heerlijk. Ja, ja. Ja, goed, ja. Goed, goed, goed voorstand. Voor maar als je, als je fysieke arbeid hebt te verrichten... zoals uh, de mannen in uh, de Kamerling onder straat... die met die bakstenen. dan is het wat minder komen Dan is het wat ja. ja, er zijn mensen die er ook, uh, zeg maar, uh, hoe heet het hun zaak dichtgooien bijvoorbeeld. Ja. Jimmy Turner, ja. Jimmy, Turner's Jimmy Turner dicht. Jimmy ja? Ja, ja, ja. Al het gebak gesmolten. Nee, uh, nee de, cho de cho <laughs> chocolade loopt ja. van de muur. Ja, ja, ja. Dat, nee, maar ja. goed, hij heeft alles dicht gedaan. En, ja. uh, er zijn meer zaken hoor. Primera, die gaat om vier uur dicht. Dat soort dingen, weet je wel. Ja, ja, ja, Dat heb je wel allemaal, maar goed. Ja. Uh, Oké. Okay. Nou ja, dat, dat was het weerbericht. Ja. dan ja. uh, nou, mijn meisje kwam met het idee, ze wil lekker naar het strand gaan vanmiddag? <laughs> ja. Ik denk dat. Die is gek. Je moet geroosterd worden hier. Nou ja, weet je. Ik heb gistermiddag ook de hele middag op het strand gezeten. Als je ja, een maar terrasseren. Terrasseren, ja. Ja, nou. nee. nee. nee we hebben het hier over een beetje Frank. Ja, Ger, de Bob, die woont in Spanje. de Bob woont in Spanje. En, en, en niet daar noemen we als... het mee. Zo het. <laughs> maar hij moeten allemaal moeten sneeuwruimen sneeuw hey. met dit weer. Ja, hey. Dus hey. Ik hey. ja, ik zag hem al. Ik had hem bijna ook aangetrokken. Maar ik denk, nou, laat ik het niet doen. Alsof ja. ik, zeg maar... Al wist dat jij het ook... We hebben het over, we hebben over een t-shirt die we ja, samen La gekocht Fran. hebben. Jafran heet dat. Daar ja, gaan Fran. jullie altijd ja. heen. Daar gaan we altijd oh, heen. Ik vind je het jammer dat de oude spelling ja. er niet op staat. Er mist nog een, C, nog een H. Aan ja, er aan moet gaat. eigenlijk nog een H, maar dat is dan Misschien een, in de lengte van het programma. En dit is Catalaans. Ja. Ik denk oh. dat die een jaar of ja. zeven oud is of zo. Zes, zeven. Ja, omdat er groot 60 op staat. Nee, dat heeft ook oh, te maken met met het feit dat. Ja. Uh, in de 60 e jaren was Jaffran enorm populair. Onder de hippies en zo. Onder de hippies. Ja, ja, ja, en ja, ja, en, ja. en uh, daar heeft het eigenlijk wel een klein beetje mee te maken. Oh, wat grappig. Ja, en, ja. en dus ook uh, sterren, hè? Ja. Uh, ja. ja Kurt Douglas. Uh, uh, Jean-Paul Belmondo. Ja? O, ben je helemaal doen, ja? Oh, ben je doen, ja? Ik heb last van die. Mijn microfoon. Die haalt Ja, ik ja, heb last van de hitte, dames. Ik zit echt. Het is Jaap, wel lekker rustig, haar, Jaap. Het is een live programma, hè, Jaap? Jaap. Ja. Maar... <laughs> maar wat u nu hoort, dat hoort niet bij de uitzending, Ik moet nee. nee. maar... het wel weten. Zet hem maar even uit, Jaap. Ja, we nou. moeten even uit. Misschien doen. is dat beter. Nou. Dat is het dus niet. Het lijkt verdraaid Radio Oranje wel in 1940. Landgenoten. Landgenoten. Maar goed, we dwalen. We dwalen. Maar was de echt echte hippie. Ja, ja Kirk ja. Douglas kwam daar. Ja, oh ja? Dat was niet zozeer een hippie, denk ik. Uh, nee, nee, oké. Okay, Johnny Holiday... Hè? En later Airten Senna, die maar ook Senna daar, hotel ja. Ja, ook maar ook hoe heet het Kirk Douglas, uh, Sophia Loren, uh, die kwamen allemaal Filmste, in dat de hotel. De ja, en, hotel. En, en nou, volgende maand zit ik er weer. Ja, uh, ja zij niet meer denk ik zijn niet meer, nee. nee, nee die nee. slapen al jaren bij. Nee. Ja, ja, maar ja, ja. het is, een, het is wat, nou, wat, wat, wat, wat, wat het publiek betreft is dan veranderd. Maar wat, het, wat het, uh, het plaatje betreft is bijzonder weinig veranderd. Maar zie, zie je daar ja. nog wel sporen van, van? Van die hippietijd en zo? En nou, het kun, tragische... Kunstdingetjes en... Nee. Weinig, weinig. weinig. weinig. Nee. Het tragische is dat het uh, ver, ooit vermaarde hotel... Jafran, Hotel Jafran. Mm -hmm. Wat toen de tijd nog uh, uit de tijd dat die, die filmsterren, die voornoemde filmsterren daar kwamen. Dat is uh, overgegaan in een van de zoons van die drie opperbevelhebbers. die dat hotel uh, runden. Mm -hmm. En die heeft, zoals helaas zo vaak gebeurt, de ziel eruit gesloten. Ja, jammer, jammer. Ja. En, en het karakter is. Uh... Ja, ik denk dat hij gewoon stuk is hoor. Hij is echt stuk. Dus ik zou zeggen, zet hem uit. Tot volgende week, Jaap. Ja. Kunnen we wel plaatjes draaien, ja, ja, Jaap? Ja, oh, wel. wel. Oh, lukt je dat wel? Oké. Okay. Nou, als je wat harder schreeuwt, dan kun je hierin. Uh... Nou, zullen we het niet doen? Nee, dat is niet. <laughs> nee, maar goed, ja, tot zover, uh, Jafran. Heel ja, fijn. Wel, dorp, ja. ja, ja, En ik wel. moet zeggen, uh, het is er ook brandschoon. Ja? Ja. ja. ja. Beter hier, dan hier en dan, daar wel wat dan hier, of? Oh, absoluut. Ja. Hier en daar wel een verdwaalde sigarettenpeuk, helaas. Is, uh, de, en weet je wat het voordeel is? Je mag er geen reclame maken. Oh, dat is ook wel dus leuk. Geen zaak uh, ja. mag je reclame maken. Nee. Ah. Je ziet daar dus je... geen Coca-Cola-partijen. Nee. Ja, ja. Er geen McDonald's en uh... nee, ja man. Dus je wordt helemaal niet gestoord door, door ja. Uh, uh, ja. uitingen van uh, derden. Ja. Weet je al? Ja. Dat, dat is mooi. Ja. ja. En minder onsloos. Mi sorry. En minder onsloos. Minder onsloos. Onsloof van. Uh, ja. oh, met die. ijs en Ja, ijs in de bouquet. Ja, dat is Dat noemen wij onsloos. Ja, onsloos, allemaal, ja. Ja. ja. Nou, misschien kunnen we uh, uh, even wat draaien. Ja, zee? nou, ik zou zeggen. Heb jij, uh, ik heb, heb jij ik heb iets leuks? Misschien iets zomers, zijn, jongens. Zomers misschien? Het is heel zomers dit. Ja? Nu al goed, G. De Eagles. Kijk, ja, En die zijn ook zomers leuk Zomers Absoluut. Absoluut. in de herfst, des winters en in het voorjaar En dan dus ook in de zomer Reeds Desperado Why don't you come to your senses You've been out riding fences For so long now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 till the night It may be raining, but there's a rainbow above you You better let somebody love you Let somebody love you You better let somebody love you Before it's late. Nou, uh, ja, ziet er nou uit, jongens. Mooi, uh, mooi, num ja. mooi nummer. Ja, mooi nummer. Mooi, hè? Ja, Eagle's altijd goed, hè? Eagle's altijd goed. Heb je ja, Eagle's altijd goed, uh, We moeten ietsje dichter bij de microfoon dan, Hans? Oh, ja, ja, die... ja, Nee, de, ja, ja nee, nee, nee, dat gaat, gaat hem niet worden, ja. Nee, nee, niet. nee. dat gaat hem niet worden. Dus, de, dan is de helft nou, niet. niet bereikbaar. Hey, Hans, ik gaan we weer terugdraaien. Hop, oké. Ik vind het geen goed moment om dat zo te doen. Maar wie ben ik? We hebben nog leuke dingen meegemaakt, mee jongens. Dus we hebben we leuke dingen meegemaakt. De, de classic cars. Hè. ja, de hele auto's was geweldig. Wat, ja. ja, goed. Ja. Er waren Prachtig. mensen die, die zeuren een beetje over de, de weinige wagens die meededen. Oh, oh ja? Oh. Ja, dat het een korte stoet was. Meenig nee, ja. wel. Ja, maar ik nou ja me was dat is op zich hoopvol. Ik dacht dat je zou gaan zeggen... een aantal mensen heeft geklaagd over het geluid. Nee, helemaal niet. Heb het niet gezien? Nou, gelukkig. want Nee, maar er schreef er iemand van... we zaten klaar en voordat het wisten was... De is al hier voorbij. Ja, ja, nou ja, uh, ja, ja, ja een misschien is het er... daar ook een beetje crisis. Je weet het niet. Ja. Maar ik vond het wel leuk. Want de eerste dag stond de wind uh, noordwest. Dus regelrecht het geluid oh, met Mooi oh, ja, ja. Ja. geluid, hè? Ja. Echt, jongen, het lijken wel stukatje. Ja, om half negen of zo is... waren die Formule 1 ja. wagens wel ja, en Dat dus was dus ik mooi. Ik, ik bedacht later van... Uh, en dan kom je aan met je Formule E... Dan ja. hoor je dus helemaal niks. Nee. Ja. Dan kun je niet goed bij Heijnoven Ja, Dan moet je, achter je achter heel goed op. luisteren. Ja. <laughs> ja. Dus ik vond het wel... Uh, het troeven, het troeven weg. Ja, des Zandvoort. maar toch dat, wel. Is, dat is niet leuk. Nee, maar goed, uh, Prachtig ja. geluid. En veel is... Engelse, mooie Engelse klassiekers heb ik gezien. Ja, ja. waren een paar mooie bij. Ja. Mooie e-types. Ja. Uh, ja. En uh, uh, gisteren en eergisteren uh, waren er uh, Lotus uh, races. Uh -huh. Dus bij Strijder kwamen alleen maar mensen met, oh, ja. Uit, ja? uit heel Europa met een lotus. Geweldig. En die hè? kwamen daar tanken. Er ja. uh, ja, was één gozer die kwam uit Frankrijk en die had gegeest. En uit Frankrijk gekomen voor 31 euro, Voor 31 liter. Oh ja? Ja? 31 liter met, oh. met zo'n zo apparaat. Nou, niet als Zuid-Frankrijk dan? Nee, dat denk ik niet. <kigst> ja, met, met, met wat voor apparaat en een hybride of wat? Nee, nee, nee maar een, gewoon een oude, o, een oude. Hoe heet het? Uh, oh, ja. dat? Holy shit. Ja, ik kwam een paar jongens tegen van Lotus in de dorp. Een beetje aangesproken, maar ze hadden het hele naar hun zin hoor. Ja. Ja, ja, vonden het geweldig. Ja, dat het geweldig. Is, jongen, en het is zo fijn dat ook die Formule 1 weer terug is kunnen komen. Natuurlijk. Ja. Want het uh, zet zand wordt uh, wel weer uh, genadeloos op de kaart. Ja, en denk je dat ze en druk hebben? Ja, het zegt, ja, denk ik mee te maken. 100 ja, fantastisch. Nee, ja. Ja. Dus, uh... En uh, twee weken geleden was dus uh, de meeting in Vesteras in uh, Zweden die ook elk ja. jaar plaatsvindt. Ken je dat? Heb je er wel eens van gehoord? Nee, dat niet. Daar komen uit heel Europa en ook uit Amerika tegenwoordig uh, uh -huh. mensen met Amerikaanse auto's. Oké. Okay. En het hele dorp is dus twee weken. Uh, een jaar ander, anderhalf van tevoren volgeboekt, hoteltechnisch en helemaal afgeladen met ja. Amerikanen. En er zijn uh, parades en uh, meetings. Jij bent teams, er geweest? Klets, ik ben er helaas nog niet geweest. Het staat wel hoog op de lijst. Uh, uh. Maar uh, dat lijkt me wel een keer... Uh... Maar dat heb je in Nederland toch ook wel, met uh, bepaalde dorpen die dat doen? Volgens mij zat er bijvoorbeeld Medemblik is weer een... Uh... Ja, maar dat is dan echt, neem ik aan de onderdruk, hier komen ze uit heel Europa. Dus dat ja, ja, ja, ja, is wel ja, ja, een heel aparte uh, sfeertje. Ja. Ik heb het al eens gezien in een autoprogramma, misschien dat Nico het destijds even heeft aangehaald, weet ik niet meer. Uh -huh. Erg leuk om te zien. Tuurlijk. tuurlijk. Dus uh, ja, kijk op, op YouTube, zou ik zeggen. Ja, ja. Nou, dan kan je het ongetwijfeld zien. Sowieso classic cars. Goodwood, dat is zo'n festival. Ja, ja, ja. Dat ben ik een keer geweest, ook van die oude auto's. Ook waanzinnig, hè? Wel, man, ja. ja. Maar ja. Goed, nou, als, uh, het is weer erg zwaar geweest, gelukkig. Onze plaatsgenoot uh, Henk Koper, hier nou ook te noemen Henk Tobias, als voormalige bij, zo die hmm. dan geldnaam. Die uh, heeft een aantal Jaguars. En die gaat af en toe, hoor ik ook de verhalen, dan hebben ze weer een van de tochten door Schotland. Van de whisky tour. En het is dan oh, ja. in de herfst zo: en een haardvuur en glazen whisky, dikke sigaren. En dan de Jacks voor de deur. Ja, dat is wel een sfeertje, jongens, in zo'n Schotkasteel. Ja, ja, ja, ja. Schot -kasteel. Ja, dus je... uh, ja, ik Absoluut. moet het eigenlijk ook nog een keer... Uh... Absoluut. Hé, hey, hé. Hey. Ja, we horen een sirene, dames en heren. Dan komt wat ja. langs. Jongens, nog even de, de... Hoe heet het van vandaag? De, de, de lijst van vandaag van uh, ZFM. Uh, nou, dus, dus er kan nog wel zo. Ik denk, ik, ik, ik vertel het even. Hé, hey, jaap is er online. Ja. Nou? De lijn is uh, nog niet helemaal... Ik denk dat het ja, ik een probleem toch, toch is, met de ja? lijn uh, van het mengpaneel is. Hij doe het nog niet helemaal, uh, uh, uh. hoor. Landgenoten! Landgenoten. <laughs> hey, van 12 tot 2 is uh, ZFM Lunchroom. Ja. Nee. Dat kennen we. Is er niet vanavond? Nee? Nee, nee. Oh, ik hoor net van Jaap dat het er niet uh, is. Maar dan noemen we het toch Lunchroom. Ja, Lunchroom. Hey? Binnenlands nieuws. Het vermoeden bestaat dat een vijand. de microfoon van Jaap heeft gesaboteerd. <laughs> <gles> Nou, dus, uh, uh, ja, precies bezig met de achterhoede. Geef, wat hebben wij nog meer van vrolijke zomerachtige deuntjes vandaag? Frank, <laughs> ik zou je vertellen, ik heb wat uh, vrolijks uitgezocht. Nou. En uh, ik laat het horen aan nou, je. Dat is fijn. Oh. Ja. Oh. Met een toeter. Wat goed. Uh, Dusty Springfield? Ja, Frank. Ja. Dusty Springfield. Stoffig Springfield. Nou, die kan wel een beetje zingen, hoor. <laughs> Zo. Luister zelf. Dames en heren. <laughs> en geniet. Appels en peren. Om um, team for half elf. <laughs> When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed. Hallo, zijn weer, Jaap? Nee, nee, nog niet. Nee, heb je nog geen uh, nieuw spoor uh, gevonden? Ja, daar ben ik maar bezig. Ja, goed, uh, uh, Jaap is uh, gewoon heel technisch. Ja. Dat vind ik zo mooi van Jaap. Nou, en, en we hebben dus. Uh, Hij pakt hem gewoon naadloos op. Uh, ja, zo is Jaap, hè. we kennen Jaap. Hoef ik jou niet te vertellen? Die, die, die laat zich niet kisten. En, nee. en kruiken. Ja, ken jij record industry? Wie? Record Industry. Je moet in de microfoon praten. Record, dat is het Record Industry. Nee, ah, dat, is, dat die? zegt, oh, nee, dat zegt is me niet. Het is vinylpesterij. Die moet je toch wel kennen. Nee. Met je platenachtergrond. Maar die is dat ma lang geleden? Nee, die maken nog steeds op dit moment 11 miljoen platen per jaar. Je meen, dat, dus dat werkt mijn buurman volgens mij, uh, gerry. Zou kunnen. Uh, 11 maar, miljoen? 11 miljoen. En ze gaan dus uitbreiden naar 14 miljoen. Want de vraag naar, naar vinyl, nou, dat weten jullie zelf ook wel... Die uh, stijgt nog steeds. Hè? En, oh, ja. Uh, ja, ja. Ja, ze hebben bekendgemaakt dat ze naar uh, 14 miljoen per jaar gaan. Onvoorstelbaar ja. hè? Waanzinnig. En welke plaat uh, was het uh, bekendste? Ik denk Anouk of zo. Of, uh... Nee, nee oh. dat was uh, onze vriend uh, Michael Jackson met Thriller. Echt waar? Dat was echt de. Uh, uh, uh, ja, maar het dat is in het verleden geweest. Uh, ja, hij is in het verleden geweest. Ja, ja, ja. ja. Dagelijks er rond de platen van, ja. van de, van de pesten daar. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk wel een, een enorm uh, uh, hit toen natuurlijk. Hè. Ja. Maar goed, 4 miljoen platen extra per jaar, dat is uh, onvoorstelbaar natuurlijk. Hè. Ja, dat kan je zeggen. Ja. Hoe, hoe kan het nou, denk jij, dat dat, dat, dat dat vinyl weer helemaal opkomt? Ik denk dat die jongeren vinden dat helemaal gaaf. Ja, die vinden dat mooi. Ja, die vinden dat mooi en die hebben dan uh, en, uh, die een hebben opeens uitge uitgevonden... Uh. En ik, ik hoor ook dat uh, steeds meer mensen ook met cassettes uh, aan het knoeien zijn. Ja, dat ja. zijn er ook weer ja. gemaakt te gaan worden. Dat vinden ze helemaal leuk. Grappig ja. hoor. Ja. En uh, ja, wij hebben het natuurlijk allemaal jarenlang meegemaakt. En ik vind het wel gesteven. Ja, wat, ja. Ik, wat ik ook hoorde is de, de, de videobanden die ook weer in prijs stijgen. Echt waar? Ja, die worden weer geldwaard. Ja, maar kun je video die na nou zoveel jaren nog afdraaien? Vraag ja, af, mij wel als ja? het is een beetje cool en. en, en het verhaal gaat dat je af en toe met een geluidsdrager een cassettebandje heen en weer moet spoelen. Heb je uh -huh. er wel eens van gehoord? Ja, nee, dat, ik zou weet dan, niet. Uh, nou, ik dat weet ik Nou, uh, ik weet wel dat je met een potloodje je cassettebandje ja, ja, dat de, de terug moest cassettes. doen. En dan had je dus de 90 en zelfs de 120 minuten en dan had je vaak tape salade. Ja. Dus die van 60 minuten waren het beste. Ja. ja. Dan liep het zo je, onder het rijden. liep het zo. was je naar de muziek aan het luisteren. Ik, ik kwam zo dat bandje uit je. Als ja. spaghetti. Ja, dat ja, dat, ja. ja. nou, dat vinden jongeren hartstikke ja. leuk, denk ik. Nou ja, nou, ja, ja dat dan is dan het natuurlijk ook. Nou, en zo in het verlengde daarvan had ik een tijd geleden gelezen dat de oude ingenieurs die gloeilampen maakten voor versterkers. Uh -huh. Ook weer uh, verstal waren gehaald. Om uh, de jeugd ja. te leren hoe ze die lampen voor versterkers Meref? moeten maken. Omdat dus kwalitatief, en ik kan het niet beoordelen. Zou een, uh, een lampenversterker, een buizenversterker ja. beter zijn dat klopt. In, ja, ja, dan digitaal? Ja, ja, ja. Is dat zo? Geest? Ja, maar je hebt, je hebt van die uh, audio ja. En die, uh, ja, die hebben, die hebben uh, uh, apparatuur van tonnen staan. Zo. Om, om uh, muziek te luisteren. Ik ken eh uh, uh, Ruud, Ruud, Ruud, Ruud, Ruud Berkenbos. Ja. Ja? Ken je hem nog? Nee, ik ken hem niet. Hè? Ruud Berkenbos, een oude inwoner van Zandvoort. En, en uh, um, die is uh, ja, in de 70 jaar naar uh, Haarlem verhuisd. En die ben ik uh, uh, een paar jaar, of nee, een paar, paar maanden te, geleden tegengekomen, heb ik weer uh, uh -huh. zijn we gaan lunchen. En toen zei hij ook, ja, die gaat elke dag zit die met zijn vrouw zit die twee uur naar muziek te luisteren. Ja, en ja. zijn hele huis is. Ingericht op het geluid. Oh, mooi. mooi dus alle ja. schermen en, en uh, weet je al, boxen en dingen. Ja. Ja. En je kan tegenwoordig heb je uh, programma's op, op uh, uh, uh, computer en iPad. En dan kan je uh, kijken hoe, uh, hoe het geluid precies op welk punt in je kamer oh, ja. uh, uh, uh, binnenkomt. En dat doen ze ook met concerten. Mooi. Weet je in concerten... Dan, ja, want uh, ik zag zoals André Rieu me even in de reden te vallen... met zijn uh, golfkarretje... Ja. het hele plein rondrijden... Klopt. om te kijken hoe de akoestiek... Uh, dat klopt, uh, ja. en dat, doen ze, dat meten ze met een, uh, met een, uh, met een apparaat. Gaaf. En dan kunnen ze ja. dan instellen... van, uh, nou, hier moet het wat harder... en daar moet het wat zachter... en daar wat meer hoog en daar wat meer laag... en zo, op die manier, kan je dan... een hele, een hele zaal... Uh, behalve, de, behalve de Johan Cruijff Arena... want die krijg je nooit goed... Nee, er zijn een hoop klachten geweest weer, Ja, maar klachten. altijd. Ik heb daar een keer YouTube gezien. Ge ge ja, ik heb gezien. ook wel eens terug. Toen ben ik maar naar huis gegaan, want uh, ja? er kwam het bloed uit mijn horen. Ja. Echt niet normaal, zo hard. En, en, dus wat daar, ja, wat maar ook heb. het galmen. En, uh, de, want ik hoorde mensen bij het laatste concert, Ed Sheeran. Uh, de, ja, was ook niet week. goed. Ook niet goed, hè? Ik, ja. En De Rolling Stones. Uh, uh, Stones, weet ik dat heb ja, ik Ja, weet niet. ik ook niet. Hoor. niet veel, ja, goed. En uh, Sheeran is natuurlijk op zich een bijzonder groot artiest. Is, wat mooi. een held is die gozer. Ja, absoluut. Niet normaal. Ja. En uh, dat is echt in, in, in, het, in het kader van de Beatles, weet je wel. Dat ja, soort Liedjes ja, maakt ja, hij ja, steeds. Ja, ja. Ja, en elk mooi. liedje wat hij maakt is niet het van die graf. Ja, knap, knap. Die poept ze. Ja, ja. ja, dat is heel knap. Nou, misschien, misschien. kunnen we iets laten horen van uh, deze meneer ja, je, Ik zal uh, eens kijken of ik uh, wat van Eddie. Ja. Uh, Eddie uh, Sharon. Ja, de Eddie er er moet iets van te vinden zijn, lijkt mij. Jawel, zeker wel. Hé, hey, Ed Sheeran, die kijk de de eens even. Ja, dat hey. is mooi. Nou, Jaap, Jaap die kijkt uh, qua tussenbericht nog heel even mensen. Wat zorgelijk nog op de achtergrond. <laughs> Jaap, hoe is de toestand met de microfoon? Hij is overleden. Ja, meen ja, dat? Ja, ja want anders nou? had Jaap zelf geantwoord, maar is niet in de gelegenheid. Staat uh, hij aan, Jaap? Door een uh, Goed zo. kapotte microfoon. Ed Sheeran, dames en heren. Oh, heerlijk, heerlijk. Hier bij uh, de Kandegolf show bij ZFM. Luister mee en geniet zo mooi Walking down 29th and Park I saw you in another's arm Only and Month we've been apart you look happier I so saw you walk inside a bar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 told me one You look happier, you do My friends told me one day I'll be waiting here for you. Ja. Ja. Op 1 of zo. <kugst> Mooi ja, uh, hoor, Ed Sheeran. Ja, dat, is, dat is hem wel, hè? Dat is hem wel, ja. ja, ja. ja ik ben een, een hevig uh, enthousiast over Ed Sheeran. Ja, ja. Fan wil ik niet ja, ja, zeggen, want ja, ja. ik ben van niemand fan. Maar ik vind hem wel uh, dat je denkt van... Uh, hij kan wel wat. Ja, absoluut, absoluut. Nou jongens, toch nog even ja. over het weer. Hè, want we houden de gemoedigen toch wel bezig. En ze ook uh, vandaag... Als laatste dag alweer. Want in Nederland kan het nooit te lang duren. dat superwarme weer in ieder geval. Nee, morgen al tien uh, graden en minder. Ja, morgen is alweer ja. klaar. Maar dan zijn er dus... Uh, ja, echt. Ja, ah, ja, ik weet het. Maar wel uh, goed, bedoelde, goed bedoelde tips. Uh, wat je dus uh, zou kunnen doen... om het nog enigszins voor jezelf uh, is ja. te beperken is. Dus niet een koude blijf douche. Cool. Maar gewoon, blijf koel. Blijf cool. Cool. Neem een warme douche in plaats van een koude douche. Want dan gaan de poriën open. En dan ja, kun je lichaam dus klopt. wat meer warmte afvoeren... Eet niet te veel voor je naar bed gaat. Want dan moet je lichaam dubbel hard werken. Wat ook weer temperatuur oplevert. Wat al vervelend is bij de hoge nachttemperatuur, Jaap. En dan uh, kan je maar beter gewoon twee boterhammen eten. En dan uh, je bed ingaan. Ook niet te veel bier drinken. Ja, weet je, het is allemaal wel goed bedoeld. Maar ik kan me daar toch niet aan houden, Jaap. Dus het moet niet gekker worden. Want uh, je moet allemaal zelf je hoofd erbij houden. En uh, als jij een paar piltjes drinkt op stand, dan moet dat. Ja, Als ze zeggen uh, veel drinken, dan mag je ook bier drinken. Of, uh, ja, maar dat, dat droog je zo. weer vanuit, hè? Want dat komt oh. door de alcohol, uh, lees ik net. Oké. Okay. Maar goed. Uh, we hebben al meerdere zomers overleefd. Ja, 2019 was het ook heel even kortstondig. Jongen, ik ja. kom net uit Italië. Ik heb, hoe heet het, 400 kilometer gefietst met ja. 37 graden. 400 liter wijn gedronken. Nou, ja, okay. ging het allemaal heb al? ik het over? Ik heb 43 graden overleefd in Australië. Dat heb ik een keer meegemaakt. Ja. 43? Ja, het wel ja maar, port, maar dat is toch een ook. andere hitte daar, hoor. Dat is een andere hitte. Gordroog. Ja, ja, ja, wij, ja, ja. Uh, Gordroog, ja. Wij hebben ook in uh, Portugal ook, uh, over ook 41, 42, ja, ja hoor. Ja. Ik kwam in uh, augustus in, uh, in Texas aan, in Houston. En toen uh, zei hij. Uh, die immigration officers zijn niet zo heel spraakma of, uh, Ze hebben niet zo heel veel spraak over het algemeen als je daar aankomt als toerist. Maar de, tegen mij zei hij: Who the hell wants to come to Texas in august? You gotta be out of your mind, boy. It's 105 degrees. Redneck. <laughs> hey, redneck. <laughs> Ik vond het wel apart. Dat is ja, ja, ja, graden. Ja, ja, ja. Ook, ja. Wat jij dan in Australië hebt meegemaakt. Ja, ja. Ja, ja, maar wat je ja. zegt, is ook daar een uh, gortdroge droge hitte. Ja. Hier wordt het toch vaak een beetje... Het is toch een beetje, beetje vochtiger hier. Ja. en ja, Dan ga je meer zweten natuurlijk. Ah, daarom. Dus neem je een extra ja. glaasje bier. Ja, Komt-ie uit, ja. Hé hey Hans. Hey. Al wat gebeurt er allemaal op sportgebied... Hé, hey, jongens, de sport, wat leuk. Hey, um, um, nou ja, wat Formule 1 betreft, uh, het begint een beetje te leven in Stamford. Hebben, we ja, al he? een beetje, de, hebben jullie de doorlaatbewijs al binnen? Ja. ja, ja. Die zijn verstuurd. heb ja. ik ook gehad. Ja. Ik heb geen auto, maar ik heb hem wel gehad, gelukkig. Nou, ja, lekker. <laughs> ja. Plak je hem op je voorhoofd. <laughs> ja, daarom, nee, dat gaat lukken, joh. Zeker met het weer, heerlijk. Hij blijft nog een beetje cool. Precies. Maar uh, nou ja, uh, we gaan er tegenaan. Maar uh, voordat het, het zover is, gaan we eerst naar Frankrijk komend, ja. uh, komend weekend. Dat is bekend, hè? Mijn telefoon gaat en dat ga ik even uitzetten. Uh, we gaan naar Frankrijk, <lacht> naar Le, <lacht> Le, Castellet. Uh, Le Castellet. Le Castelet? Le Castelet, op het ski van Paul Ricard. Ja. En uh, wie weet wie Paul Ricard was? Ja, dit de man, is de man van de drank. Van de drank. Ja, welke drank? De, ja, van de Ricard. Van, de pistas. Ja, de pistas. De Pistache was ja, de, de, de pastiche anders. Ja, het was een, een, een pastiche-taikon. Ja. En uh, nou, die heeft hem in, uh, ja, in eind jaren 60 heeft hij dat circuit laten aanleggen. <coughs> is de in 70 geopend. En uh, de huidige eigenaar is uh, Slavia Ecclestone. Ja. Ook bekend. Ah, ja, ja, Hartstikke leuk natuurlijk. Nou ja, vorig jaar heeft uh, Max daar gewonnen met een... Uh, Undercut van met Lewis Hamilton. Ja. Twee ronden voor het einde pakt hij hem nog even en won met drie seconden. En... Piept iets, zeg je, ja? Ja, waarschijnlijk met het microfoon. Wat is er met de microfoons? We moeten wat investeren hier, denk ik. Weet je wat je moet doen? Je moet er recht in praten. Oh. Wat zeg je, ja? Hij is keihard, vind je, ja? Jij kan het niet, want jouw ja, microfoon ja, dat doet het ook niet. Ik. Nou ja, goed, we gaan in ieder geval naar Frankrijk, het kan een leuke race worden. Dan gaan we nog die week daarna nog even naar, naar, naar, naar waar gaan we heen nog? Duitsland nog? Nee. Ja. Hongrei. Oh, Hongarije, inderdaad. En dan hebben we een lekkere uh, rustige Hooglij. tijd, zomers toch van vier weken. Ja. Met name naar België en Nederland. En, nou, dat komt allemaal ja. later wel. Maar Hans, heel even in, in de reden Dit jaar wordt specialer dan vorig jaar. Omdat nu de, de volle meute welkom is hè? in Zandvoort. Heb ik uh, ja, dat klopt. Er ja. komen extra mensen inderdaad. Ja. Ik denk 30.000 meer. Om die allemaal nog een duinkaartje hadden waarschijnlijk. De duinen gaan open. Hè? Dus dat is het grote verschil. Die, ja. denken, de tribune is allemaal hetzelfde blijven. Maar vorig jaar hebben ze dat uh, gedaan in verband met, uh, met uh, COVID-maatregelen. Ja. Om die duinen te sluiten. En dus je kon mm -hmm. daar niet met een kaartje heen. En nu gaan die duinen open. Dus dat is op zich leuk. Dan krijgen we nog meer prachtige beelden van mensen morten, ja, ja. Uit, uit die duinen. En die, en, en, en die tribunes erbij. dan er worden weer uh, schitterend plaatjes natuurlijk. Ik denk het ook. Is er al overleg geweest met de Zandhager? Dus er een groene streepbrug. Ja, ja, die hebben we gebeld. En uh, oh, die, ze zijn het er weer mee eens. Uh, ja, ja, okay, nou, er is trouwens vandaag nog een, <laughs> een, een, uh, een zaak bij de Raad van State. Hè? De, uh, Echt waar? Ja, ja dus, die is vandaag nog. Maar betalen die gasten het allemaal van? Ja, dat weet ik ook niet. Weet ik dat ook is niet toch meer wel meer, serieus ja. geld wat, ja, je, wat nee, je investeert? Dat klopt. Ja. Maar uh, ja, postcode loterij worden ze inderdaad doorgesteund volgens mij. Maar, uh, Meen was, je het? Ja. Het was zoals uh, Is dat Overdijk. die jongen van den Broek die er zit. Onder ja, onder andere, ja. andere. Maar het was zoals Overdijk, de, de directeur van de circuit, in, in een interview met uh, Jaap... afgelopen week ook heeft gezegd... Ze, we, hebben, we hebben al 37 zaken achter de rug. Allemaal gewonnen. dus dit, dit wordt de 38ste. Zo. Hij zei, dat moet heel gek lopen als we dat niet, dat, als we dat <tie> niet gaan winnen. Dus uh, dat zal wel goed komen, denk ik. Uh, Oké, okay, wat gaat er verder gebeuren? Uh, Mercedes gaat uh, behoorlijk investeren. Uh, waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's in sustainable aviation fuel. Hele duurzame vliegtuigvariant uh, van de brandstof. Uh, uh, om een uh, ecologische afdruk uh, te zetten natuurlijk. En, waarschijnlijk komt dat heel veel later in, uh, in auto's terecht, die, die, die, uh, die brandstof. Maar uh, ja, de CO2-uitstoot uh, zullen ze met 50% terugbrengen hè, in uh, 2026. En in uh, 2030 moet het 0% zijn in de Formule 1 ook. Dus ja. we gaan ze proberen. En uh, ja, die uh, luchtvaart die, dat is, die is goed voor een kwart van de CO2-uitstoot. Dus uh, belangrijk, belangrijk. Hey, die uh, Herta. Uh, uh, uh, Brian Hurta. Brian Herta, ja. Die komt uh, even bij McLaren testen. Die test, test, van, test vandaag en, okay. uh, en morgen. Brian Hurta is volgens mij de vader. De ja, Colton Hurta. Ja, Colton Hurta. Heel goed, ja. Brian Herta was een, uh, was een oude. Heel goed, ja. Ik, ik kon het niet <lacht> goed lezen wat ik hier had neergezet. Uh, hij rijdt in, uh, uh, in Portimao. Portimao. In, uh, Portimao. Portugal. Portugal. Portugal. Dus dat uh, ja, moet ik kijken wat uh, ze hebben voor mij daar nog. Ze hebben daar gereden toch? In Portimao Ja, ja, Ze ja. kunnen die tijden natuurlijk wel bekijken hoe het er gaat. En hij rijdt een McLaren MC35M uit 2021. Dus niet de allerlaatste versie. Want die hebben ze natuurlijk nodig in Frankrijk. Goed, uh, Joko Tsunoda heeft een psycholoog in de arm genomen. Ja, hij heeft natuurlijk... Uh, Hoor, je, hoor jij hem wel eens op die. dat zenders ze niet helemaal uit, maar op, op, op, op, op. in zijn microfoon. wat hij allemaal vertelt tegen, die, tegen zijn, zijn teamleden, zeg maar. Maar hij zit altijd te schelden en te doen. En, ja. uh, hij, zit niet, hij zit niet lekker in zijn vel. Dus hij had vroeger ook een psycholoog, had hem wel geholpen. En uh, nu heeft die coureur van Alfa Taudi gezegd van. Nou, oké, okay, dan uh, neem ik er ook een. En uh, uh, Alfa Tauri heeft uh, gezorgd voor een. Uh, voor een uh, uh, psycholoog. Uh, Porsche en Audi hebben het al eerder over gehad. Ik een, denk een week of mm -hmm. vier, vijf geleden. Die zouden, het zou zouden al lang bekend moeten ja, zijn eigenlijk. Maar uh, ze wachten toch nog op de uh, reguleringen voor 2026... wat de, wat de motoren betreft. Ze hebben daarin uh, tijdens de laatste race nog een keer over vergaderd... hoe dat allemaal uh, gaat, uh, gaat worden. Uh, misschien komt er ook een budgetcap... Uh, dus uh, dat je dus maar zoveel geld mag uitgeven aan die ontwikkeling van die motoren... die dus in zes, 2026 heel anders worden, die motoren. De, ja, en dat kost natuurlijk honderden miljoenen uh, euro's. En, uh, nou ja, Porsche en Audi, ik denk toch dat ze binnenkort toch wel uh, uh, komen. Waar waarom... Uh... Ja, weer even in de zo'n budget cap. Waarom is dat? dat je zou zeggen, nou ja, eigenlijk het, om het een playing uh, playing field, uh, zich uh, niet iedereen zo'n budget ja. kan veroorloven. Ja, inderdaad. nou, oké, nou ja, ze uh, hebben uh, het natuurlijk met uh, sowieso uh, voor uh. alles al gedaan in de Formule 1. Alle teams die mogen maar zoveel... 100, ik dacht 135 miljoen euro uitgeven per jaar. Oh. En uh, ja, Red Bull en, en Mercedes en, en, en Ferrari die, die deden zo 200, 300 miljoen. Dat was yeah. helemaal geen punt. Maar uh, om, om een klein beetje uh, playing left uh, te krijgen, uh, moet iedereen, uh, mag iedereen maar zoveel uh, wow. uitgeven en er is alleen een groot probleem dit jaar omdat ze, uh, ja, sommige uh, teams overschrijden het al bijna door de enorme gestegen kosten natuurlijk hè, de inflatie ja. en uh, waarschijnlijk mogen ze dan uh, uh, wordt binnenkort bekendgemaakt dat ze dan 7, 8 miljoen extra mogen, mogen uitgeven. Ik ben net zeggen, want er is toch dan een inflatiecorrectie ja. op toe te passen. Nee, dat klopt, ja. Dat, dat moet daar wel, want ja. uh, nou, alles wordt duurder. Ook in de supermarkt, dat merk je wel, hè Frank, toch? Ja, dat merken we zeker, Hans. Ja, ja. Dus uh, ook uh, de, de, de onderdelen voor die auto's, die worden natuurlijk ja. duurder. Ja, dat kan niet anders, hè, kan niet anders. Uh, Wat hebben we nog meer op... Ik uh, bijna klaar, jongens. We hebben nog meer op uh, sportgebied. Hockeysters zijn wereldkampioen geworden. Ja. Leuke partij was dat tegen Argentinië. Ik heb hem toevallig gezien. Ik vind je vooral die pakjes leuk die de mannen. Ja, zeker, die ja. rokjes, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Ja. Nou, ze waren dit, dit jaar ook weer bijzonder kort. Ja. Heb je, heb je, heb je ze wel opgevallen? Ah, nee, dat was me nog niet opgevallen. Nee, ze, waren ze, ze waren bijzonder kort, echt ongelooflijk. zeg. En ik wil afsluiten met een, ja, dat is toch wel een heel triest bericht. Uh, onze vriend uh, Sebastian Haller, de spits van Ajax, ja, dat zegt jullie misschien niks, uh, uh, die uh, is verkocht aan Borussia Dortmund. Nee. Mensenhandel. ...is voor 31 miljoen, maar gisteren is bij hem uh, uh, uh, kanker uh, ontdekt... Een, ...een tumor in zijn testikels. Oeps. En uh, dus hij is uh, uh, in het ziekenhuis beland nu... wordt onderzocht in dit okay. moment. Dus we moeten maar afwachten wat, wat het gaat worden bij uh, de Duitse club Borussia Dortmund... ...met onze Haller. So, ja, wij, yeah. wensen, wij wensen hem van hier af, misschien vinden het hier ook wel leuk... In orde van sterkte. Nou, ik heb uh, geluisterd. Ik doe er aan mee. Mooie, uh, mooie afsluiting, hè? <laughs> ja? Heel mooi. Something's gotta hold on you. And it's pushing me aside. See it stretch on forever. And I know I'm right. For the first time in my life.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 Dit hoos. Ja. Maar goed, morgen wordt er dus alweer een buitje verwacht. He. Het kader aan het ja. einde van de twee hittedagen. En uh, dan liggen er dus weer uh, plassen op straat. Maar heb je als bedacht, uh, uh, bijvoorbeeld in Engeland, als jij daar als uh, voetganger op het trottoir loopt en je loopt toevallig naast een plas waar iemand doorheen rijdt, dan riskeert diegene die jou nat maakt met zijn automobiel. Een boete van 100 tot 5000 pond. Meen je dat? Ja, plus zo. drie strafpunten op je rijbewijs vermeld. Je meent je het. het. Ja, als dat je zegt... dan plas rijdt en iemand nat maakt. Dus, uh... <laughs> hey, ik heb wel goed nieuws nog. Oh. Gemeente Zandvoort en 12 strandpaviljoens werken samen... om wegwerkplastic te veren van terrassen. Ja, ja, ja. Nou, dat nou, dat vind ik wel een hele goeie, ja. goede goede goeie. Ja, Goeie. Rietjes. Nou ja, plastic en bordjes. En uh, allemaal uh, genoeg. Melk je, honingstaafjes, sausbakjes... Geen nu niet meer. niet nie meer, uh, nie meer plastic. En niet meer gebruikt op de terrassen. Oh, terras. Ja, Jaap. hier blijven zijn nog niet klaar. En je herkent de strandpaviljoens die meedoen aan een keurmerk met een blauw plastic bordje. Dat is dan wel weer van plastic. Ja. Ja. En het bordje is gemaakt door de stichting Jutters Gelukt. Uh, maar gemaakt met geraapt plastic van het strand. Oké. Okay. Dus hm. het is weer mooi, jongens. Ja, en dat wordt dan misschien tegen de tijd dat het bordje niet meer nodig is... als het winterseizoen een aanvang neemt, weer gerecycled. Juist, Frank. Ja. Mooi, nog mooi gesproken. gesproken. Nou, nog ja. heel even over het Engeland. He. Want ja. uh, als je hoge nood hebt... in Engeland, als je moet plassen... mag je dat alleen doen tegen het rechterachterwiel van de koets. Urineren op een andere plek dan deze achterband... <laughs> wordt beschouwd als een strafbaar feit. en kan ook weer een boete van 80 of wel 95... Uh, Hurry opleveren. Dus dat is allemaal niet nou, mis in Engeland. Ik nou, wel, nou, ik wel dus wel wij hebben terecht. een merkwaardige wetgeving, maar. Uh, nou ja, goed. Maar ik vind het wel terecht. Heb je dat trouwens nog gezien, die 27 mannen die tuk-tuk? Ja, 27 mannen. Ja, Dat is lekker druk-druk in de tuk-tuk. En dan mogen er maar drie in geloof ik. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat wordt ja, ja. ja, goed. Ja. Ja. Nou, die vind je ook niet op de autobahn hè, in Duitsland. Nee. En ik hoorde dat ze daar teruggaan naar 130 km per uur. Ja, dat heb is je plan. Dat, Heb je dat gehoord? Ja, ik las het in de railbode vanmorgen. Ja, ik uh, zie het ook staan. En uh, heel vervelend natuurlijk voor mensen die heel graag nog even de grens overgaan... en een uh, snelweg zoeken waar je uh, ongelimiteerd kan uh, hardrijden. Ja. En veel motoren... Tenminste, ik, ik zit een beetje in die motorentoestand... en die vinden het er prachtig natuurlijk om... Een, ja. Uh, ik heb ook niet zo'n snelle motor, maar zij vinden het heerlijk om dan uh, met 2,5 twee, twee, of zo lekker over die snelweg te gaan. Ja, een Dikke Jaap, God, hebben zijn ziel, die mocht het ook graag doen. Ja, dat wou ik graag. Dus, dus, zo, zo, zo zijn er wel meer natuurlijk. Ja. Ja. Hè? Als je een beetje snelle wagen hebt, en, uh, je moet je altijd inhouden in Nederland. Nou, er is dan... een man geweest met een Bugatti, die heeft over de 400 gekregen. Ja, dat klopt, ja. Dus ja. Die heeft nu gefotografeerd ja, ja, ja. en die is toch vrijgesproken. ja, ja. Nou ja, het mag. Je mag ja. er net zo hard als je wil. Ja, ja. De Duitse overheid denkt daar hier door 600 miljoen liter brandstof te kunnen besparen. Hè? Meen je het, nou? Ja, dat, uh, dat, dat schijnt zo te zijn. Dat is toch. Al, uh, maar uh, ja, als, je, als je nu er nog, uh, nog uh, hard wil gaan rijden, moet je toch uh, aardig eentje tuf hoor, voor het ben. Want het is nog in Haiti, Libanon en Afghanistan. Dan mag je nog zo hard rijden als je wil. Ja. Dus. Uh, ja, ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat doen. Hoe hard nou, kan je een weet kameel het eigenlijk? Je weet het niet. Hoe hard kan zo'n ja. kameel? <laughs> nou, een beetje kameel kan wel uh, <laughs> lekker uh, door uh, fietsen, hoor. Dan denk jij van, uh, nou, dat valt erg ja. tegen. Maar dat is niet... Uh, ik heb, ik nee, ben jaren kameel geweest. Dat zei je En uh, nou, dan uh, ging het ja, ook al uh, kiezen. Ja. ja, nee, wat dat betreft. Huppakee. Maar goed, 69% van de Duitsers is uh, volgens onderzoek... Uh, uh, voor uh, het wettelijk vastgestelde maximum snelheid. Nou, uh, ik moet je zeggen dat uh, Duitsers in Zandvoort wel heel uh, iets, iets, vaak iets te netjes rijden. Nou ja, ja, dus dat er, komt ja, ja, dat komt voor deel dat ze langzaam. Dat klopt. Ja. Ja. Ja. Maar ik denk ook dat dat voor een deel uit uh, opvoeding is, maar voor een ander deel omdat ze niet precies weten waar hun bed and breakfast is, wat ze hebben besteld. Ja, of uh, ze zoeken een parkeerplaats. Ja. Hè, dat zie je ook vaak. Ja. Uh, ja, ik, ik rij er ook vaak achteraan. Heel vervelend, maar ja, ja ik kan ik er niet druk om maken. Ik maar, ook niet. Uh, ja, de rij is langzaam een beetje. Maar uh, een hoop mensen maken ze ja, dan, dan zie je weer zo'n zo zo brommetje wat uh, met opgestoken vingers er langs ja, rijden. Ja, die scootermakaken de die de uh. de oh, dat testen rondgehaald is. Nog wel. meer met dit weer. Ja, maar weet, weet je, je wat je krijgt? Dus straks. Want uh, je moet straks een helm op, op een scooter. Ja, ja. Dat klopt. Nou, dat, dus die scooters dat wordt allemaal uh, um, dat, dat, dat gaat hem niet worden. Nee. Dus de, nu heeft iedereen van die van die uh, uh, snelle fietsen, uh, snelle ja, van die motorfietsjes. Ja, ja. weet je wel, Hoe ja. heet ze ook weer? Um, motorfietsjes. Ja, dat zijn be, be, dat ziet eruit als een klein motortje. Ja. En het is een fiets. Gaan hard, jongen, die dingen. Ja, gaan we hard. Dat is niet ja. normaal. Zijn dat die kleine zwarte fietsjes met ja. die dikke bandjes? Ja, precies. Die, Mijn dochter had er ook ja. een. Met de nadruk op had, want die is van de weg gestolen. Op, oh ja, op het strand. Gewoon meegenomen. Hup, uh, je meent uh, het stond al, hup, opeens weg. Ja, ja, oh, oh, wat vreselijk. Ja. Maar ja. Wat ik zie, dat vroeg je me al af. Het is dus goed dat je daarover begint. Want soms zie ik... Twee kids, want er zit een buddy je op, ja? volgens mij. Ja, klopt. Ja, klopt. Achter, maar die zie ik dan niet die, uh, op die trappers. Dus ik denk, hé, hey, dat is toch zo Nee, die je, je. Je, kan, ja, maar is je natuurlijk... kan dus trappen als je wil, maar je kan ook... Uh... Ja, dan moet je even trappen en dan ga je weer door. Ja, het zijn gevaarlijke dingen gewoon. Want, uh, je dus kan, dat gaat het worden nu? Je ah. kan hem zelfs met een, met een app op je telefoon... kunnen instellen op ja. 25 kilometer, maar ook op 45 kilometer. Ja, 45 ja, kilometer. Dat is hard, een hoor. Dat is gevaarlijk, man. Dan, is... dan rij je kinderen van 14, 15 jaar... Dan, ja, ik was er ook niet voor, maar goed, uh, laten we het daarover <lacht> Nou ja, sowieso wat de auto's, auto's ook betreft. Laatst kwam er een auto bij Strijder langs de pompen. Ja. Weet je al? Ik denk met 50. Echt waar? Dan ben je toch niet Langs nee, de nee, pompen? Ben je, ja. ben ziek, ja. Ja. Dan ben je ziek. Dan ben je echt ziek? Ja. Dus ah. dat, dat, dat soort dingen. Ja, Hij ah, wil twee tienden van een seconde gewonnen, denk ik. Want als je die hele bocht moet maken. Ja, ja, het, nou, nou, het en dan ben je de Straat. Het scheelt meer. Ja, misschien wel drie tienden. Ja, maar ik heb wel een yellow flag. Ja, in, de Formule 1, <laughs> uh, in de Formule 1 is het veel hoor, tienden. Ja, zeker. En ja, uh, yeah, uh, getting uh, advantage of. Uh... Ja. Of de de, de treklievende uh, lievende <tie> <tie> uh, <tie> trek en trekvogels. Trekvogels. <tie> dus, Ik zal een plaatje opzetten. Ja, super plaatje. Opzetten? Ja, het is uh, ja, Daarnaast een plaatje we dat dan is bijna. Zijn we er klaar voor he? ja? Ja. Goed hè? Ja, helemaal niet te horen. Dat was de sneeuw ook. <tie> Hé? We even een heel andere show. Is dit de Beast Boys? <laughs> nee, <laughs> nee, nee. Nee, dus Cliff zelf. Oh, Cliff Richard natuurlijk, ja. En natuurlijk. Eerder? En natuurlijk de Shadows. Ja. ja. Onder de noemer. In Cliff Richard en The, the, the Shadows. <laughs> Down with the young ones. And the young ones. be afraid. <taprend>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 time is to say while we're young once in every lifetime comes a love like this oh i need you you need me oh my daughter can't you see our dreams should be dreams together Some day, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones about. Once in every lifetime. Love Like This Oh, I need you You need me Oh, my darling Can't you see Your dreams Should be dreams together Clef. Cliff Clef. Cliff Clef noemde hem oh, al hoor. vroeger. Maar, maar dat uh, vond altijd wel een leuk liedje dit. Ja, zeker. Een, een, een, een, een, een, een, heel vrolijk. Een beetje een, een 60 jaar hem. Uh, ja, 60. Daar hebben we het net een beetje over gehad. Wat er allemaal gebeurde ja? in de jaren 60. Nou ja, Cliff is het ook. Ja. Cliff is, uh, Cliff is wel heel oud nu hoor. Ja. Ja, ja in de al, 80 of uh, zo hè? Ja, ja ik zal eens even kijken. Hij hoor. is nog op... Uh, Jaap, Jaap zei net. Uh, Dik in de tachtig. En dat klopt ook. Hij was nog op uh, Wimbledon afgelopen Wimbledon. En uh, toen heeft hij nog een, dat liedje gezongen... Hè? De, uh, tijdens de introductie van al die kampioenen... die uh, werden geëerd. Ja. Hij heeft nog een officiële uh, website. Ja. ja. Hij is 81, jongen. 81. Nou ja, dat is bijna net zo oud als... Uh, uh, Mick Jagger. Hè? Hier. Uh, 79, Paul McCartney, inderdaad. Ja. Die is 80 geworden. Cliff Richards, 81, poses shirtless in pool en uh, uh, hij releases... in het uh, uh, 2022 calendar... Oké, okay. nu in het Frans ah, is toch wel leuk. <laughs> dat zo horlogesje daar van dat dat, dat een Ja, wie, wie, wie, Maar jij, jij bent een sportman, hè Hans? Ook. Heb jij nee. nog meegekregen dat de, de klimaatactivisten de tour hebben stilgelegd? Ja, hij heeft geleefd, het heel ja. gelicht. dat klopt ja, heel erg ah, ja, ja. die gasten toch ja. zien. Ja. En je zou dan denken. Ja dat er in zo'n karavaan door die renners die scheten laten... een hoog methaangehalte ontstaat. Ja, ja, ja. ja, ja maar maar staat, dat is het niet. Dat is het helemaal nee, niet. Nee, het nee. niet. Maar, nee. maar waarom, waarom leggen ze dat dan stil? Nou, gewoon voor nou, ja. publiciteit natuurlijk. Ja. Het ging ja, over het klimaat. En uh, als we dat in de Tour de France doen, ja, dan... Uh, dan uh, klimaat, ik... is dat een broer van ja, Ferry, maat? Ja. ja, klopt. <laughs> <laughs> <laughs> dan pakken ze toch wat publiciteit natuurlijk. <laughs> Nee, ik denk, vraag het even. Nou, hetzelfde als die mensen die uh, de baan op wilden Laatste Silverstone was dat toch? Ja. Dat is, die wilden de baan oplopen. Ja. Om het stil te leggen. Ik ja, ja. vind het heel onverstandig hoor. Ja, dat ja. lijkt me ook, ja. ja. Maar het is persoonlijk. Het een gebeurt er wel. kan lekker aankomen. Je bent in één keer je voetjes kwijt. nou niet meer je voetjes hoor. Er <laughs> het toen pech. De, de, de race was net stilgelegd. Omdat er eentje uit was gevlogen of zo. Dus uh, het is helemaal niet in beeld geweest. En... Uh, ze zijn uh, gewoon uh, afgedropen. Maar, ja, ze wilden dus gewoon de baan oplopen. Ja, onvoorstelbaar dat mensen dat doen, hè? Ja, zinnig. ja. Dus uh, ja, er komen die wagens aan met 3,50 of zoiets weet ja. Ja, We het zijn er voor, bijna. staat ik... een idioot op de baan. Ja, hè? we zijn er bijna. We zijn er bijna. Qua, zeg maar, nieuws. Oh, wat een Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.